Hoi, ik ben Felicia van der Graaf en dit is het nieuws van NOS op 3. Het dodental na de Russische aanvallen op Oekraïne van afgelopen nacht is opgelopen naar 25. Eerst waren er 19 bekend. In de stad Oman, op zo'n 500 kilometer van de frontlinie, werd een flatgebouw van 9 verdiepingen geraakt. Het waren de eerste grote Russische luchtaanvallen in bijna twee maanden tijd in Oekraïne. En topdrukte in de kringloopwinkels vandaag, de dag na Koningsdag. Veel mensen wilden de rommel die ze niet verkocht hadden, niet weer terug mee naar huis nemen. Merkten ze ook in Venlo in Limburg. Ja, echt wel twee keer zo druk en soms wel drie keer zo druk. Ja, hier maak je iemand anders te blij mee. En het is wat goede doel, dus uh, ja, toch fijn. Ik ga het niet zomaar weggooien. En dan is er nog nieuws over het album waar dit nummer op staat. We Adele. Haar album 21 heeft een Nederlands record gebroken. Het staat als eerste album ooit, maar liefst 500 weken in de Nederlandse album Top 100. En Heracles komt na één seizoen weer terug in de eredivisie. De voetballers uit Almelo wonnen vanavond van Jong PSV... en komen daardoor weer terug op het hoogste niveau. De grote held was Azawi. Hij scoorde twee keer, waaronder de openingstreffer. Ja, ah, geweldig gedaan. Wat een schitterend oplpunt. Azawi scoort. prachtige aanval van Herakles. Aanvoerder Hoogma zegt tegen ESPN dat het vorige seizoen weer helemaal is goed gemaakt. Vorig jaar stonden we ook, toen we degradeerden met de supporters kwamen toen op het veld. Dat was zo uh, bizar, uh, zo'n ja, dramatische afsluiting eigenlijk. En nu is het eigenlijk hetzelfde, alleen nu is iedereen zo blij. Dat is uh, heerlijk. Vorige week promoveerde Pax Zwolle al. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en is het nog een graad of 9. Morgen begint bewolkt, maar smiddags is er meer zon en wordt het een graad of 15. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu het weekend in. Please fasten your seatbelts. Be prepared to go on a ride. This is real. Is where I heal Je suis fou, crac un peu, ne te blâme pas. Et toi, veux-tu Salut comment tu t'appelles C'est ça mon nom, c'est Leila. Tu es parfait pour moi. Moi, moi, moi. Un de trois écuyers, il ce soir ferai. Au oh revoir on oh nee. est kom door incroyable niet te geloven. Hoe dat doet, alles gaat op mezelf nog een me keer. Déjà, déjà, déjà vu. 1, 2, 3 je hier. Ce soir, verrijk revoir. Met je meegaan, dan zijn we samen eenzaam Oh Ricardo, oh Leila Full effect. Uh-huh. You ready, Ron? I'm ready. Do you ready, dude? I'm ready, Slick. Are you? Oh, yeah. Take it down. Uh -huh. Girl, I must crew used to do Ik heb een pak op in mijn zaden en een pal van een jaar. En shall geef me op prijs Van voor die deur, wordt voor de overal waar je gaat. O oh, je rollers over ons, ja. Ons ja, geef ze iets om meer te praten. Om te praten over ons, ja. Ons ja, het is dus nu vast, die hoop het team. Opzij die al geloofde in de dream. Ik weet nog hoe we stappen om te praten. Ja, we waren 17. De palen zien een visie gezien Nee, voor mij bestond er geen, misschien is het laatste verhaal over ons nu. Nee. Ja, die mannen die doen ons nu. Nee. Ja, nah, ik maak heel de hele keer een nu. Ja, alle roddels die zijn waar.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 so hypnotizing Girl, you got that hope before you love So you're Girl, I feel my unconscious merge with yours, and I hear a voice say, "What's this? Is hers?" I'm falling into you.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 I'm not going to Take